Saif al-Islam Gaddafi zei dat de protesten het werk zijn van islamisten, Egyptenaren en Tunesiërs die het regime in Libië omver willen werpen. Ook zei hij dat Libië op de rand van een burgeroorlog staat. Hij beloofde overleg over hervormingen en zegde het volk loonsverhogingen toe op de voorwaarden dat het geweld stopt. Eigenlijk zou kolonel Gaddafi zelf een toespraak houden. Het is niet bekend waarom hij dat niet deed, volgens Saif is zijn vader nog wel in Libië. Voor het eerst zijn ook protesten uitgebroken in de hoofdstad Tripoli. De politie zette daar traangas in tegen duizenden betogers. De protesten beperkten zich eerder tot het oosten van Libië... waar Gaddafi minder macht heeft. Volgens mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch... zijn bij de betogingen tot nu toe 233 doden gevallen. Een invloedrijke stamoudste in het oosten van Libië... dreigt de olie-export naar westerse landen vandaag af te sluiten... als Gaddafi niet stopt met het geweld...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 wilde ik vanochtend eens een keer doen. Want die zijn zelden te horen in dit uh, muziekhoekje. Maar uh, vanochtend halen we even uit met vier hitjes... van vier bandjes die iets gemeen hebben. Ze opereerden allemaal zo tussen 1968 en 1971. Bestonden dus kort. Hadden eigenlijk maar uh, weinig succes. Hooguit één hit. En dat was het dan. Maar de leden van die bandjes hebben wel hun sporen nagelaten... in de popgeschiedenis, uh, in andere bandjes. Uh, of juist in dat ene bandje. Noel Redding... Over hem wil ik het uh, om te beginnen maar eens hebben. Noel Redding was bassist bij de Jimi Hendrix Experience. Maar blijkbaar wilde hij er wat bij gaan doen. En daarom richtte hij Fat Mattress op. Bentje heeft bestaan tussen 1968 en 1970. trad soms op in het voorprogramma van de Jimi Hendrix Experience. Kon je Noel Redding dus twee keer zien voor één geld. En Fat Mattress had in 1969 één hit: deze. Over Fat Mattress en uh, Magic Forest. Ik denk ook zo'n jaren zestig titel trouwens. Verder nu met uh, ook zo'n beentje met een kortstondig bestaan. The Greatest Show on Earth, heten ze, pretentieus. Bestond tussen 1968 en 1971. We hadden in uh, 1970 één hit. Gaan we zo naar luisteren. De leden van uh, die band die zo kort bestond, die uh, kwamen we daarna, na 1971, overal tegen. Bijvoorbeeld in uh, de band van Dave Edmonds, in de band van Susie Quattro, in Vinegar Joe uh, en uh, in de Blockheads, de begeleidingsband van, uh, van Ian Dury. Dus uh, helemaal uh, te vergeefs is het allemaal niet geweest. Maar ja, kort hebben ze wel bestaan. Real Cool World, The Greatest Show on Earth. Greatest show on earth was dat. Goed, in het uh, lijstje van bandjes die maar kort bestonden... niet zo heel veel succes hadden, maar eigenlijk toch wel een beetje goed waren... mag Spooky Tooth niet uh, ontbreken. Die band bestond tussen 1967 en 1970. Ja, en uh, leidde daarna een wat uh, op- en af uh, bestaan... Tot 1974 en ik geloof dat ze kort geleden uh, weer enigszins bij elkaar zijn gekomen. Maar laten we ons beperken tot de periode 67-70. Dat was de enige echte spooky tooth. Ze maakten uh, muziek die afzichtelijk kon zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een, uh, een eigen interpretatie gegeven aan I Am The Walrus van de Beatles. Nou, daar zal ik niemand mee uh, kunnen verblijden op de vroege ochtend. Maar uh, ze hadden wel een hele mooie hit. Met That Was Only Yesterday uit 1969 stond op hun tweede LP. Ook uh, de leden van Spooky Tooth die, Tooth, die troffen we overal aan... in uh, de rest van de jaren 70, In bands als Matt, De Hoepel en uh, Steelers Wheel bijvoorbeeld. En uh, frontman Gary Wright, die had een solo hit in de jaren 70. Dreamweaver. Nou, die laten we niet horen... want uh, het is tijd voor Spooky Tooth zelf. And uh, that was only yesterday, and so is not. Guess I'll have to get out of this town No sense in my waiting around Only thing left for me here is pain She's gone for sure. Now why pretend? Left last night with a friend, leaving not a word that would explain. And that was all. my shame was only just one day ago found what I've been searching for Doof. That was only yesterday. Nou, nog eentje in het uh, muziekhoekje, in het rijtje van uh, groepjes die het maar uh, kort hebben uitgehouden. Eén hitje scoorde. Ja, en waarvan je achteraf uh, dan denkt, als je zo'n liedje hoort. Wie waren dat nou ook alweer? geldt ook wel, denk ik, voor de Grapefruit. Die band bestond tussen 1967 en 1969. We zitten volop in een Flower Power Periode. De band ontstond onder de paraplu van de uh, Beatles... en hun uh, later zo grandioos mislukte Apple-onderneming. Toen de band uh, werd gelanceerd, toen waren er ook Beatles bij. Overigens, de, de naam van de band, Grapefruit, is bedacht door John Lennon. Dat had weer iets te maken met Ono, oh maar wat, dat weet ik niet precies. Ze hebben ook uh, mee mogen schreven bij Hey Jude van de uh, Beatles... naar Verluid, en zelf hadden ze maar één hit in 1969. En die heette Deep Water. Nou heette, zo heet hij nog steeds. Tot volgende week. helping him. I'm in deep, deep, deep, deep, deep. Dank Jan E. Maus. Ik, eh, ik hoorde dus uh, Real Cool World van The Greatest Show on Earth. En dat was een singeltje wat mijn broer had. Ik herkende het hartstikke goed. Ik eh, kwam Jan trouwens tegen vanmiddag in eh, Kapitein Zeppels in Amsterdam. Want er was een try-out van, uh, ja, hoe noem je zich eigenlijk, uh, uh, Jan Donkers en Edo Donkers en Abel de Lange. Die, uh, hoe heet het programma nou? Nou ja, goed, ze komen hier uh, in de toekomst ook te gast. En dan gaan ze het vertellen. Het is, ik bedoel, Jan Dongers is natuurlijk een hele grote kenner van Amerika. En uh, hij vertelt verhalen erover uh, via de muziek... die de heren dan, uh, die andere twee heren, spelen. Erg leuk. Uh, gaat u mee naar het theater? De niet meer zo piep show. Dat was vorig jaar al... Uh, waren ze aan het try-out in de Meervaart in Amsterdam... Ik wilde er heel graag een keertje heen, helemaal toen ik hoorde dat Hetty Los weer eens had staan zingen en vertellen. Saskia Huibrechtse bedacht deze show over het nieuwe ouder worden, over wat te doen na je pensioen. Met live muziek van de niet meer zo piep uh, show uh, Huisband en een amateurkoor van twintig ouderen tussen de 65 en de 90 En met beroemde en minder beroemde artiesten. Uh, kent u bijvoorbeeld Mijntje? Nou, ze is bijna 90. Ze is nog steeds goed bij stem. En weer op haar kleine plastic saks. En Bram van de Vlucht en Moena Goeban-Borgesius... die praten de boel aan elkaar. Hier een impressie. Dames en heren. Hebben we er zin in? Ja! Ah, dat kan beter. Dat kan echt veel beter. Hebben we er zin in? Ja! ja dames en heren. Nou, dan gaan we beginnen met de première van de... Niet meer zo'n piep show. Thank you. Vindt u het? Ik vind het hartstikke leuk. Ja? Ik, uh, ik wist helemaal niet wat ik verwachtte kon. Nee. Maar ik, ja, ik vind dit hartstikke leuk. Ja? Ja, hè? En, en hoe kwam u erbij om hier te komen? Nou, ik heb uh, dat boek gekregen voor, uh, voor het seizoen begon. En uh, allerlei dingen uitgezocht om uh, kaartjes ja. voor te bestellen. Ja. Onder andere deze. Ja. En, en u bent ook al met pensioen al een tijdje, neem ik aan? dacht het wel, ja. Dacht het wel. Verveelt zich nooit? Nee, nooit. Nee, wij hebben zelfs een agenda om de afspraken op te schrijven. Echt waar? Ja, vrijwilligerswerk, kaartclubjes, dansclub, aerobics, zwemmen. Noem elf kleinkinderen. Ja, elf kleinkinderen hebben we dus Wil je vaak oppassen, die kinderen? Nou, nou ze zijn alweer ouder, hoor. Ik heb vorig jaar afgesloten met twaalf jaar op de jongens gepast. En toen ging de, de jongste ging naar de middelbare school. Toen was het klaar? En toen was het over. Ja, die wil niet meer opgehaald worden natuurlijk. Nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee Dan wil je het nee, nee, niet mee nee, met jou dus op, je... Maar gezien. Dus je hebt nu nog extra vrije tijd. Ja, ja. Nou, Afgelopen jaar waren we 50 jaar getrouwd. En dan zijn we, met, we hebben dus vier kinderen, vier schoonkinderen, elf kleinkinderen waarvan de sommigen al samen wonen. En dan hadden we een groep van 25 man. En dan zijn we een heel weekend naar Preston Palace geweest. Hoe is dat? Preston Palace in Almelo. Dat is een... Ah, uh, dat is schitterend. Dat is all inclusive. Ja, dat is fenomenaal. Dat is ja, zelfs echt... Zelfs een indoor kermis. Indoor. Een oh, wow. echte kermis. Ja. Gewoon in Tropisch. dat gebouw. En, ja. Ja, ja, maar dan zijn jullie bij heel jong getrouwd. Ja. En... 20? Twintig. Nee, we waren negentien. Ja, negentien. Bijna twintig. Ja. En hier uit de buurt? Ja, hier ook ja. ja, bijna. We ja. Uit de buurt. Ja. Ja. Ja. Ja. Je bent heel vaak op vakantie gegaan, neem ik aan. Ja. En nu ga je waarschijnlijk iets minder op vakantie. Ja, ja zeker. Maar, want Waar woon jij? Ik woon uh, in een bejaardencentrum. Ja. Maar ik heb een heel mooi huis. Heel mooie kamers. Batsel, heel grote zwartkamer. Ja. En ik heb een mooi uitzicht. Ik kijk op mooi water. En er liggen allemaal kleine boordjes. Ja. En uh, huizen. En dan denk ik dat de bergen zijn. Ja. ja. Dus, en de de snelweg. En wat is dat dan voor jou? He? Wat is die snelweg voor jou? Dan? Nou, dan zie ik mijn kleine autootjes voorbij gaan. <lacht> nee, kijk meer naar dit water in die boot. Ja, dat vind je mooi. Je... Dus eigenlijk... En heel mooi lucht, hè? He? Ja. Nou, ja lucht. Als je geluk hebt, hè? Als het mooi weer is. Ja, dat wil ik zeggen, want het kan ook helemaal grijs zijn. Juist ja, vandaag ook weer. <laughs> ja, heb Maar nu zitten we hier lekker gezellig. Heerlijk, hier is het zo, nee. Maar Mijn, als je nou wel uh, op vakantie zou gaan, waar zou je dan nog heen willen? Wat vind je nou een lekker land? Nou, Griekenland, land? Ja. En waarom zou je dan naar Griekenland willen? Nou ja, leuke mannen. Ja? <laughs> en uh, is dat ook omdat die mannen zo'n lekkere snor hebben? Nee. Zoiets? Nee. Nee? nee. Borst op mijn haar? Nee. Haar op mijn borst? <laughs> En die was zo kun je al die haren. Maar weet je wij, daar ik hier niet de dadel voor. Krieg was in zo'n peters brunnen onder oh. drie. Maar vond hij maar in Koer, als de most voor schrijft. het is het ergste voor de kleinkinderen. Dat die nooit een echte opa en oma zullen hebben. Nooit zullen weten wat een leuke, oude, gerimpelde appeltjes we hadden kunnen worden. Maar ja, er is geen weg terug. En ik heb spijt als haren op mijn hoofd. Nou was bij mijn vrouw waren die haren al jarenlang een pruik. En ikzelf had zo'n implantaat, zo Gerard Joling. Heb ik nog. Een dik advocaat. Maar ja, de hele familie wist dat, en niemand had daar problemen mee. Ook de kleinkinderen niet, maar dit pikken ze niet. En gelijk hebben ze. Mijn vrouw heeft het laten doen met uh, melkzuurinjecties, geloof ik, in de kliniek van Vanessa in Den Haag. <lacht> En ik heb me laten volpompen met botox in, in Noordhorn over de grond. Net zoals uh, Henny Huisman heeft gedaan en Linda de Mol en Patricia Pay. Hoewel die laatste zich daarbovenop elke ochtend ook nog schijnt te laten lezen. Ja, het had een kerstverrassing moeten worden. We hadden de kinderen, de kleinkinderen, uitgenodigd voor eerst de eerste kerstdag bij ons thuis. En... Mevrouw en ik hadden nog een beetje last van de naweeën van de operatie. We waren nu nog wat misselijk. En... Dat was nu en dan van voor... ik. Oh. onverwacht. verwacht. Oh. Maar de ergste blauwe plekken waren weg. En we waren toch in elk met zijn 42 jaar jongen. Oh. Tenminste, dat vonden we. Robin was de eerste die begon te huilen toen hij ons links en rechts, oh. links en rechts van de kerstboom zag zitten. Oh. En Robin is drie. Oh. En daarna begonnen ze allemaal. Oh. Ik wou Mireille op schoot nemen, maar die beet me krijsend in mijn hand. En ja. toen begon. Uh, mijn dochter begon onmiddellijk te krijzen, te schreeuwen: van, Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Je lijkt wel gefotoshopt. Had het toch overlegd? Totaal hysterisch. Maar haar man hield zich goed, Ik kon geen woord uitbrengen van de paniek. En toen zijn ze dus hals voor kop weer naar huis gegaan. Ik ben ze nog achterna gerend met de kerstcadeautjes, maar ze riepen... Gooi maar in de achterbak! Ze wou niet eens meer omkijken. Ja, het ergste is, je kunt de eerste dagen ook niet huilen. Want de traanklieren zijn nog verlamd. En uh, je kunt niet eens je ogen dicht krijgen. Dus het enige wat je kan doen is... Naast elkaar zitten, hand in hand. En ze nu en dan naar elkaar kijken. Maar dat is schrikken. In plaats van die lief troostende blik... zie je die doodsangst in die opgeblazen smurfepop. De ogen zijn het enige die nog niet veranderd zijn, maar die staan wijd open, alsof ze eruit willen vluchten uit die, uit die steriele ballonnenpop. En dan op een morgen realiseer je je dat je nooit meer zal weten hoe je eruit had gezien als je de natuur zijn gang had laten gaan. Van mijn grootste stomiteit is geweest dat ik dacht dat ik nog niet te oud was voor dat soort cosmetische ingrepen. Ik dacht, plastic chirurgie is voor alle leeftijden. Meisjes krijgen een borstvergroting voor hun dertiende verjaardag, en. en... Mijn kleinzoon van vier heeft al van die blonde striks in zijn haar. En die meisjes lezen in de libellen hoe ze hun venusheuveltje moeten bijscheren, modieus. Oh. Tot een landingsbaantje. Oh. Nee, al die onnatuurlijke ingrepen. Ik, ik doe een boek op jullie. Een heleboel van jullie zijn ook al pensionado, net als ik. ik het is jullie taak om pal te staan... Tegen al dat gesjoemel met die veroudering. Doe, denk goed na en wees verstandiger dan mijn vrouw en ik. Doe, laat zitten die rimpels. Laat hangen die tieten. Ja, jij ook. Laat blubberen die billen, laat spatten die aderen. Wij zijn waarschijnlijk de laatste generatie waarin nog mensen voorkwamen... waarin niet was gesleuteld. Koester dat idee. Geniet daarvan. Blijf jezelf en blijf overal vanaf. Ja. Zodat je niet je kinderen, je kleinkinderen en vooral jezelf niet verliest. Ik reken op jullie. Hoe vind jij het nou... Mijn moeder had uh, op internet gezien zo'n clipje. Uh, een man was toen presentator en uh, ja. zij doet het veel leuker. Ik vind het gewoon leuk, ja. Maar hoe vind je dat? Want het is eigenlijk natuurlijk een show voor, voor oude mensen. Voor ja. in ieder geval boven de 50 of 60. Als het tegenviel, dan zouden we in een pauze weggaan. Oh. Maar uh, we vinden het heel erg leuk, dus we blijven. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. En wat vond je tot nu toe het leukst? De, uh, mensen die dansen en uh, verhalen horen en. Uh, ja, de muziek ook, dat is heel mooi. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hé, hey, en uh, denk je wel eens na over uh, hoe het bij jou zou zijn als je oud bent? Ja, uh, ik zou niet thuis blijven zitten gewoon. Nee. Ik zou wel wat actiefs doen. Niet achter de geraniums, zoals ze dan zeggen, hè? Nee, nee. nee. helemaal oké. Okay. Heb jij een open en oma die actief zijn? Nee, ik heb één oma en die doet niet veel. Nee, die nee. doet alleen nee. maar niks. Nee, doe doet <laughs> niks. Die gaat ook niet naar het theater. Nee. Maar die, die moet je eigenlijk meenemen hier naartoe. Ja, dat is de, natuurlijk echt voor haar. Ja, ze, ze denkt zelf niet dat ze oud is, maar ze is uh, 80, bijna 81. Maar uh, ja, willen we willen haar ook wel meenemen. Maar dan zit ze er alsnog altijd. Hoe bedoel je? Ja, zo, ja nee. Dan nemen we mee uit eten. Dat is en een beetje uh, een dode doos. Ja, eigenlijk wel. <lacht> ja, oma die denkt wel dat ze heel erg jong is. En waar merk je dat aan? En hoe ze zich kleedt of wat? Help even, mama. Nou, ze eh, accepteert niet dat ja, ze ouder wordt. Yes. Dat is het. Dat accepteert ze niet. En hoe merk je dat? Nou, iedere keer weer naar een dokter, weer naar een dokter. Ze, ze hoopt altijd nog dat ze weer 18 is. Oh ja. ja. Dat is lastig. We gaan weer kijken. Om mee te beginnen, rustig aan. Pensioen is voor mij vrijheid en je ogen de kost geven. Oh, deze is fijn, ja. Dat dan begint met dat. Dat eindelijk mijn man mag stofzuiven en afwassen en ik niet meer. Ja. Gaat niet dat gaat nu niet goed. Nee, ik vraag het niet, want ze zitten naast elkaar. Nee. Deze is leuk. Pensioen is voor mij nog heel lang wachten. Mijn man daarentegen kan nog jaren gepensioneerd uitslapen terwijl ik s'morgens naar mijn werk ga. Pensioen is voor mij bijna elke dag seks. Maandag bijna. Dinsdag bijna. Ja. Ik ga het niet vragen. Jawel, ik ga het wel vragen. Het is zo leuk. 3, 2, 3. Nou, waar dan? Daar, daar, Jij weten daar. Een aantal op de eerste rij. Hartstikke daar, leuk. Het is een daar. Uh... Het is een vrouw? Nee! nee. Oh, ik heb eh, hier eerst dat erin van: pensioen is voor mij. Eh, uh, wanhopig zoeken naar een hobby voor mijn man. Ja. Och, is het zo erg dan? En deze, Jannes? Pensioen is voor mij. Hey, lopen, lopen. Hij eruit of ik eruit? Nou! do do do do all love me. Oh, why take it all of me? Oh, can you see that no good without you? You took the charm with you in my arm when I'm taking all of me. Oh yeah. Nou, dan kan je me wegdragen. Dat was de bijna 90-jarige mijntje. <tosses> Vroeger een van de verkade meisjes. Deze opname die ik overigens van YouTube heb geplukt. Vandaar de abominabele kwaliteit waarvoor excuses. Maar ik wou dat toch even aanplakken. Ik heb de leukste dingetjes aan elkaar geplakt. Want ik moet toch even iets kwijt, hoor, over de niet meer zo piepshow. Uh, ik heb me namelijk vreselijk zitten erger aan. Want amateurisme, waarmee alles werd gebracht. En ik kreeg kramp in mijn tenen van het krommen. Een infantiele toon waarmee Moena, Groenman Borgesis, al het publiek aansprak. Maar hey, ik heb me af en toe ook echt vermaakt. En die stukjes heb ik aan elkaar geplakt. En uh, ik sta zeker achter wat initiatiefneemster uh, Saskia Huibrechtse probeert... met haar club Parels voor de Zwijnen heeft ze dat genoemd. Haar motto is het gewone leven is te mooi om aan je voorbij te laten gaan. Zo is het natuurlijk ook. En zij is niet op zoek naar kunst met een grote k, maar theater voor mensen die, ja, misschien nu nooit naar het theater gaan. Vandaar professionele spelers en amateurs op het toneel. En u hoort het ook, het overgrote deel van de zaal heeft echt genoten en daar gaat het toch maar om, hè. Nou, de zo Piepshow, die toert door het hele land tot eind mei. It is 7 o'clock here in Canyonland, USA. Hey, Aaron. Mom still has not heard from you. Will you just call her, please? I'll talk to you soon. And this morning, on the boulder, we have a very special guest. Aaron Ralston! Oh, gosh, it's a real pleasure to be here. Thank you. <laughs> Thank you. Hey. hey. You lost? I'm a guide. What do you say? <laughs> See, I'm something of a big and hard hero. Oh, you have to remember that everything will be okay. Ah! Oh my god! Eric! Are you okay, Eric? Okay? Come on! You gotta come down here! It's been nice knowing you, man. I can do everything on my own. See ya! Bye! I don't think we figured in his day at all. There, Aaron. Is it true? You didn't tell anyone where you were going. <laughs> <gasps> 24 hours of being stuck. I've been chipping away. <clears throat> I'm keep warm than anything. I have about 150 milliliters of water left, which should keep me alive till tomorrow night. if I'm lucky. So that's it. Mom, Dad, I haven't appreciated you as I know that I could. I love you guys, and I'll always be with you. Do not give up. Is, is dat hem? Ja, he, dit was hem. Oké. Okay. Nou, dat is. Uh, dat was de trailer van. Uh, 127. 27 uur. Ja, dat is heel raar, want zo. 127 uur. En het is een film van Danny Boyle, hè, de man van Trainspotting... en slumdog miljonair. Dus die man die kan wel wat. En misschien kan hij ook wel een film maken... waarin de avontuurlijke held ruim twee derde van de film vastzit... met zijn arm in een rotspleet in een canyon in Utah. Een film gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van niet eens zo heel lang geleden... namelijk 2003. Het was all over the news. En uh, Aaron uh, Welston schreef ook een boek over, over deze nachtmerrie van hem... getiteld Between a Rock and a Hard Place... Of ja, hoe kies je tussen twee kwaaien? En Aaron die moest kiezen tussen sterven van honger en dorst. Hè, want de kans dat iemand hem zou vinden op tijd was bijzonder klein. Omdat die eigenzinnige egotripper als hij was... niemand had verteld wat hij die dag ging doen. Een andere keuze was, die beknelde armen af Met dat bottenmesje uit die goedkope multitool dat hij bij zich heeft. Nou, De film die Boyle ervan gemaakt heeft... lijkt mij vooral een eh, nou, persoonlijke uitdaging van de regisseur. Want hoe maak je... Zo'n film niet alleen verteerbaar, maar ook boeiend. Sterker nog, hoe maak ik hier de perfecte film van? Vroeg Bo Doyle zich af. Nou, hij heeft een en ander goed gedaan... Uh, Boyle heet hij trouwens. Want ja, die film is overladen met Oscar-nominaties, Maar helemaal lekker heeft hij toch niet kunnen houden. Er zijn al heel wat mensen onderuit gegaan bij, de, bij die amputatie, hè? Of zo misselijk geworden dat ze de filmzaal uit moesten. Nou, dat vind ik heel raar, want je kan toch je ogen dicht doen. Hè? Of je handen voor je ogen, dat doe ik altijd. Of net voor dat enge stukje eh, hou ik dan mijn vingers, weet je wel. Dan, denk ik, dan, dan zie ik de rest van de film wel. Nou, dat ja, doe ik al heel mijn leven. En uh, heb ik hier zeker weten ook gedaan. Nou, toch weer verder gekeken. Gegrepen door uh, hoe deze jongen, die toch 27 jaar was... Het, uh, uh, die toen 27 jaar was, het 127 uur volhield in die rotspleet. En hoe sterk de wil was om te blijven leven. Want uiteindelijk gaat het in de film volgens mij daarom. Hè, wat een enorme levenskracht een mens kan hebben. Maar het gaat ook over een, uh, een spiegel... die tussen jou en de rest van je leven gezet wordt. Hè. Eerst maar eens goed kijken wat je ziet. Of het allemaal klopt. Of jij diegene bent die je ziet uh, of je die wil zijn. Of je het echt allemaal in je eentje kan. Of je niet uh, wat al te gemakkelijk steeds maar uh, met je eigen kiks bezig bent. En zo door tot het moment dat je denkt... dat God of whomever die rots daar niet voor niets naar beneden liet vallen. Zodat je eens goed kon kijken en denken... Het lijkt me wel een visie waar Harry Mullis mee uit de voeten zou kunnen. Hè? Lees de ontdekking van de hemel er nog maar eens op na. Nou ja, goede film dus. He, die James Franco, uh, uh, Franco heet hij volgens mij, die Aaron Ralston speelt. Die lukt het om 24 minuten te overtuigen. En uh, Danny Boyle die overtuigt met uh, ja, hele originele beelden en filmhoeken... Waardoor je het gevoel krijgt echt samen met die Aaron daar vast te zitten. Alleen die muziek van R Raman, Raman die, die vind ik wat minder. Erg goed in Slamdok Miljonair, maar ik vind hem hier niet zo goed werken. Neem niet weg dat, uh, dat de andere bestaande muziek, die, die Boyle koos, uh, erg goed werkt. Uh, en uh, ja, dat kan ook wel eens wat leiden tot wat lucht. Want ja, om het volgende nummer, wat we nu gaan draaien... Uh, te gebruiken nadat die Aaron dus muurvast zit... dat is, ja, dat is wel lekker ironisch op zijn minst. Mm. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without. I'll y me opreis después dicen que uno la ha hecho solamente le voy a Heerlijk, ik zit helemaal in de muziek weer te verdwijnen. Tijd voor ons eigen wereldnetje. Bellen met Cuba, met Harriet Sanders, onze eigen correspondent. Voor de aller, allerlaatste keer. Want over een paar uurtjes dan stapt ze op het vliegtuig naar huis. Met angst en beven. Want het weer, het klimaat, het tempo, de mensen, het dansen, de muziek... ze laten met pijn in het hart achter. Ja, ben je daar, Harriet? Ja, Adeleen, ik ben hier helemaal. Like a kicking. Nou, en hoe voelt dat? Nu ga je die, uh, jouw paradijs weer verlaten. <laughs> ja, verschrikkelijk hè. Wat een toestand nu toch. Om weer 30 graden te zakken. Dus lijkt me wel, uh, dus lijkt me wel pittig. Maar goed, je mag niet mopperen, toch? Nee, maar je, je, je bent er weer zo intensief geweest. Je hebt het gevoel bijna weer alsof je er woont. Ja, joh, want ik zit nu, zit nu weer uh, een week in uh, Havana voor de derde keer in deze reis. En drie keer, drie keer teruggekomen. En uh, inderdaad is het midden van het keer weer gewoon. Ja. Vertel eens over het uh, internationaal boekenfestival. Ja, er is, uh, er is een uh, grote manifestatie op het ogenblik uh, in Havana. Feria Internacional del Libro de la Habana. Het is een enorm festival op allerlei plekken in de stad... met uh, prestigieuze prijzen, dus de Premio Casa de Las Americas. Dat is een heel bijzondere prijs voor Latijns-Amerikaanse schrijvers. En er is bijvoorbeeld ook, want ik, heb, ik ben er gisteren geweest... en er is ook een prijs voor beginnende schrijvers van de hele wereld. En ik heb met de voorzitter van die prijs gesproken... En dat was een uh, hoogleraar uit Italië, die dat organiseert hier. En die vroeg zich af waarom Nederland er eigenlijk niet aan meedoet. Dus ja, dat moest ik even doorgeven. Dus bij even, waarom doen wij jonge schrijvers daar niet aan mee? Geen idee. Uh, uh, uh, Lekker, hè? Ja, ik wou je vragen. Uh, is daar dan alles te krijgen? Is daar alles te koop? Is dat, uh, dat vind ik dan eigenlijk ook weer vreemd. Elk, alle titels... Uh... In, in, in... Nou, ook uh, de boeken die misschien uh, uh, Castro en zijn cornuiten niet uh, goed gezind zijn? Nou, dat valt erg mee, hoor. Want wat ik zo gezien heb, was uh, milde literatuur. Um, en dat leek me allemaal niet heel erg ernstig, voor zover ik het kon zien. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, ga door. Vertel verder. Er was natuurlijk ook weer veel muziek, neem ik aan. Ja, ja de, de, dan, dan, dat is dan op allerlei verschillende plekken. Onder andere in een, in het, in een reusachtig fort... wat hier aan de overkant van de van de boulevard, ligt. Kijk, uh, Havana is, ligt langs de zee. Acht kilometer langs de zee. En uh, in de verte zie je dan een fort liggen. Zo, ja, dat doet een beetje denken zoals je... het dat of Liberty in New York ziet, zo in de verte in het water, heb je hier ook zo'n zo zo zo zo groot ding. En dat is uh, gebouwd in de 16e eeuw en daar dat kan je naartoe via een, uh, op een pont of via een, een viaduct. En uh, ja, dat, dat, dat is zo'n groot fort en daar waren allerlei ruimtes in en daar zitten dan schrijf als een, een stuk uit een boek voor te lezen, Of er wordt een prijs uitgereikt. En dan op binnenplaatsen waar daar natuurlijk steeds weer uh, uh, geweldige is. Ja, ja, ja. ja, Hartstikke ja. ja, veel muziek. Ja, dat is dan weer zo leuk, weet je wel. Dat het altijd gepaard gaat met muziek. Ja. Hey, trouwens, wat had ik je vorige week nog te vragen. Als jij dan gaat dansen, word jij uh, vaker door een man uh, gevraagd? Of, of ook altijd maar één keer? Zoals die Française waar je over vertelde. Uh, ik word wel vaker gevraagd. Ja, ik, ik, ik schijn dus heel volgzaam te zijn. Die Fransezen waar we het over hadden, die was niet volgzaam genoeg. En dat hoort niet bij die dans. Nee. En ik ben braaf, kennelijk. Aan... En, en je hebt een uh, privéles ook genomen? Ja, ik ben, ik ben maar weer uh, aan, aan de privéles gegaan. En dan leer je toch weer allerlei andere dingen die je... Uh, in Amsterdam op de uh, lessen niet leert. Dus dat, dat vond ik heel grappig. Zo even samen met iemand in zo'n achterkamer hier ergens in de buurt uh, een dansje van een uur te doen. Ja, dat is ontzettend leuk. Ja. ja. Um, voor de rest, vertel je uh, wat je ook zo opviel, hoe kinderen zijn daar. Wat er anders aan is dan bij ons. <coughs> nou, ik vind uh, dat, dat het hier toch echt een paradijs is voor kinderen. Ik wil zeggen... Um, die kinderen zijn hier altijd aan het spelen. Dus waar je ook tijd zijn grote speeltuinen. En op binnenplaatsen van scholen zie je ook die kinderen echt helemaal uit hun dak gaan. Ieder, uh, ieder kind is hier aan het spelen. Uh, ik, ik, toen dacht ik, goh, waarom valt me dat nou zo op? En dan dacht ik dacht, ja, omdat dat in Nederland steeds minder het geval is. Ja, wel op, op, op speelplaatsen, maar na schooltijd toch bijna me niet meer. Als al die kinderen achter hun computer gaan zitten. En hier hebben de mensen thuis nog helemaal geen computers. Het gevolg is ook dat er gewoon bijna geen obesitas is. Want die kinderen zijn ouder aan rollen, rennen en springen. En doen eh, klassiek belet doen ze veel op kleine schooltjes. Ik zie ze in zwembaden allerlei oefeningen doen. Ze zijn ongelooflijk actief. En ik dacht, ja, het is echt heel leuk om hier te leven als kind. Volgens mij is het echt geweldig. Ouders zijn ook verschrikkelijk lief voor hun kinderen. Valt me echt op. Oké, okay, oké. Okay. Nou, um, wat kan je nou meer vertellen over deze laatste week? Uh, wat had de markt te bieden? Of uh, wat kon je in de winkels vinden? Um, ik heb deze week op de markt heb ik wortels gevonden. En water, waterkers heb ik ook gevonden. En nou, ik was zo blij dat ik had citroenen. Eindelijk weer citroenen, joh. Ik heb er zo hard voor gefietst. Eindeloos voor rondgereden. Ja, je moet toch je moet iets... Ja, dus, en er was ineens ook weer melk in de winkels. Ik God niet hoe dat nou kwam, maar in elk geval, er was weer melk. Daar was ik ook zo vreselijk blij om koffie met melk te kunnen drinken. Ja. Kleine dingen in het leven, zijn het, Adelie. Ja. ja, en verder, wat was er nog meer deze week? Ja, uh, ik ben naar de bioscoop geweest, want Cubanen um, zijn ontzettend gek op, uh, op films. Dus ik was daar... Um, waanzinnige bioscoop. Ja, allemaal jaren 50, 50, hè. Hele grote bioscoop. Fantastisch gebouw. En daar was een film met Denzel Washington. En die is hier heel erg populair. Grote uh, zwarte man. Ja, ik ik, ik, denk, ik denk omdat hij lang is. En de mensen hier zijn heel klein. Ik weet niet, hij is heel erg populair hier. Een waardeloze film. Maar ik vond het ontzettend leuk om ertussen te zitten, Iedereen genoot heel erg. ja. Ja, de, die heeft, die heeft deze grote filmtraditie. Ze hebben allerlei films in de tijd gemaakt in de jaren 60. Allemaal co-producties met de Russen. Echt, echt hele mooie films. Van die zwart-wit films. Echt prachtig. Ja. Oké. Okay. Nou, euh, euh, lieve Harriet, euh, het is bijna gedaan. En dan moet je dus weer gaan werken. En weer gaan sparen. En uh, oh. ik heb met je te doen, want het wordt kouder deze week in Nederland, heb ik begrepen. Dus uh, ik wens jou uh, ontzettend goede vlucht en uh, enorm bedankt voor je bijdrage. Tot zover. Oké, okay, het was weer hartstikke leuk om te doen. En tot de volgende keer. Oké, okay, tot de volgende reis. Doeg! Ja. Vergeet u de website niet, www.adelinevallier.nl U kunt ook mailen naar hetgoedeleven@kro.nl. Zeg ik het goed? Thomas, ja. okay. uh, tot volgende week, dan gaan we lekker uh, olie proeven. En azijnen en uh, een mooi kookboek bekijken. Want dan komt Manfred mee weer.